Het is 7 uur, Martijn Eijhuis met het NOS Journaal. De werkdruk bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is zo hoog... dat consumenten risico's lopen en dieren te dupe zijn. Blijkt volgens KRO's brandpunt uit een onderzoek van vakbond Afakabo FNV. 58 procent van de medewerkers van de NVWA klaagden over hoge werkdruk. Er zou te weinig worden gecontroleerd op het gebruik van diergeneesmiddelen... en bestrijdingsmiddelen. En door werkachterstanden zou te traag worden gereageerd op meldingen. Volgens advokatboer FNV heeft de NVVA de laatste jaren door politieke druk fors moeten inkrimpen. Eerder vandaag kwam een rapport van de Stichting Maatschappij en Veiligheid naar buiten, waarin staat dat de NVVA het afgelopen decennium kapot bezuinigd is. In Griekenland protesteren honderden aan aanhangers van de extreemrechtse partij Gouden Dageraad tegen de arrestatie van leden van de partij. De demonstraties bij het politiebureau in Athene, waar de partijleider en andere prominente leden vastzitten. Ze roepen leuzen en zwaaien met Griekse vlaggen. Het is voor het eerst sinds het einde van de dictatuur in de jaren 70... dat leden van het parlement zijn opgepakt. Het geweld van de Gouden Dagenraad leidde tot steeds meer verontwaardiging. De Miss World verkiezing in Indonesië is rustig verlopen. Conservatieve moslims hadden de afgelopen tijd geprotesteerd... tegen de schoonheidswedstrijd. De Britse en Amerikaanse ambassade waarschuwden... voor mogelijke aanvallen van moslimextremisten. Vanwege de ophef werden de verkiezingen verplaatst van Jakarta naar Bali... De wedstrijd werd gewonnen door een filmstudent van 23 uit de Filipijnen. De Nederlandse Miss Jacqueline Steenbeek greep naast de prijzen. Bij de wereldkampioenschappen wielrennen in Florence... is Marianne Vos voor de derde keer wereldkampioen op de weg geworden. Ze ging er op de laatste klim vandoor... en kwam dan 140 kilometer alleen over de finish. De Zweedse Emma Johansson pakte zilver. De Italiaanse Rosella Ratto pakte het brons.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 NOS NOS Radio 1 Langs de lijnen, met Ronald Boot. Goedenavond, welkom bij aflevering 11.594... met maar liefst vijf eredivisiewedstrijden vanavond. En een toppertje, AZ tegen PSV. De afgelopen week kwamen ze allebei een ronde verder in de beker... Vorig seizoen waren ze nog bekerfinalisten tegen elkaar. En toen won AZ verrassend. Zit dat er ook vanavond in, de Ronald van de Gier? Het begin van AZ is goed geweest. We spelen inmiddels 19 minuten. Het is nog 0-0. Er zijn mogelijkheden geweest. Koedelje. Bruma haalde de bal van de lijn. Dat was al binnen twee minuten. schot van Berens werd door Zoet gekeerd. En Johansson met een aardige knal van afstand. Maar net naast de goal. We hebben 16 minuten wacht, moeten wachten op de eerste kans van PSV. Maar die was er na een goede combinatie tussen De Pai. En Mattafs mocht de laatste schieten. Maar vond Esteban op zijn weg. 0-0. Maar bijna 20. En over beker gesproken. RKC en Herakles doen het drie dagen later weer gewoon over. Afgelopen woensdag won Herakles. Was er wel bijna twee uur voor nodig. Vanavond uh, zijn ze al een kwartier bezig. Arman Afsarogloeg. Inderdaad, Herakles won die wedstrijd dinsdag met 1-0 van RKC. En dat is de stand die nu na 20 minuten hier in Waalwijk ook op het bord staat. De voorsprong dus voor Herakles door een goal in de tiende minuut gemaakt door Mark Oet. Die na een goede actie van Rosheuvel aan de rechterkant de bal in het 5 meter gebied kreeg van, van Rosheuvel. En toen door wat onbesuist inglijden van verdediger Van Hoevele makkelijk kon wegdraaien. En toen was het een, een koud kunstje voor de Duitse spits Oet om de bal achter Jan Seda te krijgen. Waardoor het na 20 minuten in Waalwijk 1-0 staat voor Herakles. Straks om kwart voor acht Utrecht tegen de rode JC. Een bijzondere wedstrijd. En om kwart voor negen Wolle, de nummer twee, tegen NAC uit Breda. En dan nog een uh, wedstrijd tussen twee middenmotors ook om kwart voor negen. Ajax en Go Ahead Eagles. En natuurlijk ook veel aandacht voor het wereldkampioenschap. Wielrennen met de titel voor Marianne Vos. Langs de lijn op zaterdagavond tot 11 uur met sport en... natuurlijk ook muziek. Het is 1-0 voor AZ. En wie maakt de goal? Dat zal Nick Viergever zijn, denk ik. Want de corner is van Maarten Martens vanaf de linkerkant. Dan staan er heel veel spelers voor de goal. En is er één iemand die zijn hoofd tegen de bal zet. Ik dacht in eerste instantie dat het zelfs zo Ortiz was. Ja, die is het volgens mij ook. Of is het nou toch niet viergever? Nou ja, een van die twee maakt in elk geval het doelpunt voor aanzet. En zo komen de Altwaarders in eigen huis dus op een 1-0 voorsprong. Nog één keer kijken. Nee, het is toch viergever die de goal maakt. 1-0, mooie goal. Antana en Michelle Branch met The Game of Love. We gaan natuurlijk terug naar Alkmaar, waar P.S.V. achter staat. P.S.V. en uit, dat uh, is niet echt lekker, hè, Ronald? Nee, de punten tot nu toe zijn uh, verloren in eigen huis, of uh, in uh, uitwedstrijden. Maar Armand heeft uh, hot nieuws. De gelijkmaker in Waalwijk, dat is uh, spits Aurelien Joachim. Die de 1-1 voor RKC op het bord brengt. Het was Jongsleger op het middenveld die een goede paas gaf naar Romeo Kastelen. Die ging twee tegenstanders voorbij en kreeg de bal toen goed naar Joachim in het strafschopgebied. En het was makkelijk voor Joachim de Luxemburger die vaak veel kansen mist. Maar nu wel scoorde voor RKC waardoor de stand op na 25 minuten in Waalwijk tussen RKC en Heracles op 1-1 staat. PSV heeft al zes verliespunten. En die uh, verliespunten zijn dus allemaal uh, buitenshuis uh, opgelopen. Thuis is, uh, nou dat is niet helemaal waar. Er is ook nog 0-0 gelijk gespeeld tegen Cambuur. Maar het ja? gaat niet zo goed ja. met uh, PSV uh, in uitwedstrijden. Ook nu niet. Want na 25 minuten staat dus die 1-0 op het bord. De Pai nu met een voorzet namens PSV vanaf de linkerkant. Wat vertwijfeling bij AZ. En uiteindelijk is het Donny Gorter. Die denkt uh, weg is weg. Is in deze fase niet zo'n hele verkeerde raadgever. Overigens uh, had het ook bijna 2-0 geweest. En daar stond uh, Stijn Schaars aan de basis van. Want hij had de bal, een meters of 15 weg bij het strafstopgebied. Wilde terugspelen op Zoet. Deed dat eigenlijk veel en veel te kort Johan. Soms zat er bijna tussen. Maar Zoet was net op tijd uit de goal met de voeten redding te kunnen brengen. Ja die goal dus gemaakt door Nick Viergever. Corner van Martens. En ook daar een rolletje voor Schaars. Want die stond in eerste instantie nog bij Viergever. Maar liet de centrale verdediger uit de rug weglopen. En dan kon Viergever dus snoei en snoeihard binnenkoppen. En de 1-0 op het scorebord zetten. Even kijken naar de opstelling bij PSV. Eigenlijk weinig wijzigingen ten opzichte van vorige week. Nou ja, zeg maar gerust geen. Betekent dat Adam Maher, die uh, toch tegen zijn oude club zo graag had willen spelen, terug is van een blessure? Gewoon op de bank moet zitten. Omdat Toyvon en Hilje Mark een plekje innemen op het middenveld. En er voor hem geen plaats meer is, omdat Schaars daar natuurlijk ook staat. Aan de andere kant bij AZ de eerste basisplaats voor Ortiz. De man uit de Paraguay. Op Elm is gepasseerd. Eigenlijk zou je daar Overtoom dan verwachten. Maar goed, dat is een, een heel tactisch faam. Omdat PSV nogal aanvallend speelt. Uh, zou Overtoom dan veel te veel in de controle zijn? terechtkomen. die is er gekozen voor een echte controleur op het middenveld. En dat is zelfs zo artiest. Maar je kunt eigenlijk alleen maar zeggen applaus voor de manier waarop AZ aan deze wedstrijd is begonnen. Nu een hele lange wandeling. Die... Uh... Jeffrey Gouweleeuw aflegt. Begint op eigen helft. Wordt eigenlijk niet lastig gevallen. Ja, tot aan het strafschopgebied, Dan moet hij schieten. En schiet hij uiteindelijk in de handen van Zoet. Maar uh, AZ is hier een meester. in de eerste 25 minuten. Begon goed aan deze wedstrijd. De eerste drie mogelijkheden waren er echt al binnen 10 minuten. En PSV kon slechts toekijken hoe AZ ontketend aan dit duel begon. Inmiddels hebben de maar dus wel wat gas teruggenomen. In die fase viel gek genoeg ook de 1-0. En PSV is ook wel een kans gegund. Want er is een uh, grote mogelijkheid geweest voor Tim Tafs. De spits van PSV na een combinatie met Depay. En daar viel verdedigend wel wat op AZ aan te merken. Want er werd totaal geen druk gezet op beide. Nu weer Depay aan de linkerkant van het Wie Een schot dat euh, nou, ik denk nog door Esteban wordt aangeraakt. Ja, dat vindt Kuipers ook. Want die geeft een corner. Dus een goede redding van die uh, keeper van AZ. Die even hiervoor ook al uh, reddend moest optreden op een inzet van diezelfde uh, Depay. We kennen dat kunstje natuurlijk. Van uh, links naar binnen komen en vervolgens met het rechterbeen uithalen. Doet hij nu ook. En uh, Esteban steeds weer op de post. Betekent wel dat er nog een corner blijft staan. Die uh, door Stijn vanaf de rechterkant genomen zal uh, gaan worden. Esteban ja, probeert wat te organiseren, maar zal nu zelf in actie moeten komen. En dat doet hij goed, die keeper, want hij heeft hem te pakken. Gooit hem nu razendsnel uit, overigens bij AZ ook geen buitens. Hij wordt vervangen door Gorter, maar een snelle counter nu van AZ. Met Berends, met Johansson, nog altijd in het schafstopgebied. Nee, daar is uh, het reddende en corrigerende werk van Joesun Park. Nou, bijna 28 minuten. 1-0 voor AZ. Arman Afsaroulu zag in uh, Waalwijk een Duitse en een Luxemburgse goal. Na 28 minuten inderdaad Ronald. 1-1 de stand tussen RKC en Heracles. Heracles dat beter begon aan de wedstrijd. Goede kansen kreeg via Oet en via Linsen, Maar het was Oet die ook na 10 minuten dus de 1-0 voor Heracles op het bord bracht. En daarna begon Herakles eigenlijk een stuk minder te voetballen. En kon RKC het heft in handen nemen. En daar viel ook de gelijkmaker uit van Joachim. Nu Herakles halverwege de eigen helft in balbezit met Milano Koenders. Die de bal naar de linkerkant speelt waar Brian Linsen nu in balbezit komt. Die zoekt zijn spits. Oet kan wegdraaien van, van Mosselveld. Maar de aanvoerder van RKC, Sander Duits, weet die bal weg te werken. Wedstrijd tussen RKC en Herakles. Twee ploegen die het moeilijk hebben in de eredivisie. De nummer 16, RKC Waalwijk tegen de nummer 15, Herakles. Dus deze ploegen hebben de punten heel hard nodig. Nu RKC met Tavares. Halwege de eigen helft heeft nog gespeeld op Die gaat naar Joachim, even weggezakt uit de spits naar de linkerkant. Maar die verspeelt de bal. Maar het is een ingooi voor RKC, vindt arbiter Jeroen Sanders. RKC gaat die ingooi nemen via linkervleugel. Hogeverdediger Remy Amieu. Wedstrijd nu weer redelijk in evenwicht na bijna een half uur. RKC wat net nog een aardige kans kreeg via Joachim. Die op een voorzet van Jungsleger de bal eigenlijk moest binnenglijden. Maar hij kwam net te laat. De Luxemburger, de man die de 1-1 dus ook scoorde. RKC nu halverwege de helft van Herakles met Kenny Andersson. Die in de basis speelt omdat Robert Braber. Normaal gesproken de aanvallende middenvelder bij de ploeg van Erwin Koeman. Wat last heeft van een schouderblessure. RKC nog steeds in balbezit aan de linkerkant via Amieu. Speelt in op André. Die uh, krijgt de bal nu ook terug. Die speelt er nu naar Jongsleger. Die moet Joachim zoeken. Krijgt de bal ook. Rand Saskelbied. Joachim schiet Joachim. Maar uh, in de handen verdwijnt die bal van uh, keeper en aanvoerder van, uh, van Heracles. Remco pasveer die de doeltrap uh, mag gaan nemen. Nou, hij heeft de bal even uitgegooid naar zijn centrale verdediger, naar Schenkenveld. Na bijna een half uur voetbal hier in Waalwijk. De stand tussen RKC en Heracles op 1-1. Hello o'clock and the west along the lane Ronald Boat. Suffering is optional. I heard a wise man say, You can live on violence, or you can make a fade away. Live and let live. I heard it say or else I must have read it in a book. The morning is in my head Just might have to Take another look Wishing we could reconcile. Living that live, is it too much for air? Would you rather fall apart ceremonials in the trash? We gaan kijken in het buitenland. Daar speelde Tottenham Hotspur met 1-1 gelijk tegen Chelsea. 9 minuten voor tijd was er een rode kaart voor Torres van Chelsea. Southampton versloeg Crystal Palace met 2-0. Aston Villa won van Manchester City, 3-2. Hull City, West Ham United, 1-0. Fulham, Cardiff City, 1-2. Manchester United, West Bromwich, Albion, 1-2. En om half zeven begonnen, dus uh, bijna rust of net al rust. Swansea City tegen Arsenal. Daar is nog niet gescoord, 0-0. Tottenham Hotspur gaat met 13. 10-6 en kop, gevolgd door Arsenal met 12-5 uit 5 en Chelsea met 11-6. Dan in Duitsland Bayern München-Wolsburg 1-0. Bayern Leverkusen-Hannover 96 2-0. Hoffenheim Schalke 04 3-3. Borussia Dortmund verpletterde Freiburg 5-0. Hertha BSC liep over Mainz heen 3-1. En om half zeven is begonnen Eindracht Frankfurt tegen Hamburger SV. Het is daar 1-0. En bij HSV maakt Bert van Marwijk op de bank zijn debuut als koffer. Traineren. Tot nu toe dus zonder succes. Uh, na zeven ronden gaat Borussia Dortmund. En uh, gaan Borussia Dortmund en Bayern München samen aan kop met 19 uit 7. Gevolgd door Leverkusen. Dat heeft er 18 uit 7. En dan gaan we naar uh, Ronald van der Gier, neem ik aan, uh, bij uh, AZ-PSV. 1-0 voor uh, AZ na bijna 34 minuten. Maar daar zou nu verandering in kunnen komen. Depay naar de grond getrokken door Hendrikse. Dat gebeurt allemaal recht voor de goal van Esteban. Medetje of 3 buiten het gebied En Kuipers, Darbita van vanavond, heeft uh, tot uh, woede eigenlijk van Hendrik, zich gefloten voor een vrije trap. Leidt natuurlijk tot topoverleg bij uh, de Eindhovenaren... die uh, net nog een aardige combinatie weer tussen Depay en Matas uh, op de mat konden leggen. Maar Matafs kopte hoog over de goal van uh, Esteban. Je zou kunnen zeggen dat PSV zich langzaam maar zeker wel gemeld heeft in deze wedstrijd... na dus die goal van Viergever. Maar dat is alweer een uh, minuut of uh, tien geleden dat de centrale verdediger dus die bal... Binnen, of ...tegen het net kopte. Nou, Schaar staat er bij de Vrije Trap. Bruma staat er bij Toyfone en Depay. Ik denk uiteindelijk dat het gewoon de laatste gaat worden... ...en dat die andere drie als een soort bliksemafleider gaan fungeren. Nou. Toivonen is al weg. Dan komt die vrije trap van Depay. Die is hard en die is man En die zit erin. Het is 1-1. Ja, dit kan die. En daarom was PSV ook zo buitengewoon tevreden... met het toekennen van die vrije trap natuurlijk. Het was niet zo'n hele zware overtreding. Maar Depay is slim. Voelt de arm van Hendricks en gaat naar de grond. Ja, er is gewoon contact. En Kuipers kan dan niets anders doen dan die bal neerleggen. En met iemand als Depay in je gelederen... is dat toch een soort halve penalty. Hij doet het goed hoor, met het rechterbeen. Hij schiet hem in de verre hoek. En nog eens een keer heel erg hoog zodat um, Esteban ja, die bal misschien wel heeft gehoord en nog wel met een arm naartoe gaat. Maar daar zeker niet bij kan. Na 35 minuten is de stand weer in balans. In Alkmaar. 1-1. 1-1 is het ook in Waalwijk. Arman. 36 minuten gespeeld inderdaad. de gelijke stand tussen RKC en Herakles. En een goede mogelijkheid gezien voor de ploeg van trainer Jan de Jonge. Herakles via Rosheuvel die goed naar binnen trok. En vanaf de rand van het gebied een goed schot in huis had. Maar de Tsjechische doelman van RKC kon daar op redding brengen. En uit de corner die daarop volgde schoot Brian Linsen voor Herakles. Net voor langs Herakles wat een beter eerste kwartier speelde in deze wedstrijd. Maar RKC speelde een beter tweede kwartier. En zo staat de stand gewoon mooi op 1-1. En nu is de wedstrijd eigenlijk wel in evenwicht met Herakles nu aan de bal op de eigen helft. Een aanval van RKC onderschept door centrale verdediger Schenkenveld. Hij heeft de bal ingeleverd op het middenveld. Komt de lange bal naar de linkerkant. Waar linkervleugelverdediger Davidson nu in balbezien is. Davidson zoekt zijn spits uit. De Duitser kan die koppen. Nee, het is van Mosselveld die daar de bal in de handen van zijn eigen doelman Jan Seda kan koppen. Die zo het spel kan vervolgen. Wedstrijd tussen twee ploegen zoekende naar hun vorm. RKC en Herakles. Allebei wel aardig begonnen aan de competitie. Maar de afgelopen week is het verval toch wel degelijk ingetreden. RKC dat op Zoek naar de eerste overwinning. Wacht daar al op sinds 11 augustus. Toen het met 4-2 van Vitesse won. En uh, Heracles heeft sinds het vertrek van spelmaker Duarte naar Ajax. Twee wedstrijden gespeeld. Twee keer verloren en twee keer niet gescoord. Dus uh, twee ploegen op zoek naar een overwinning en naar de goede vorm. En misschien gaan ze die vinden vandaag in Waalwijk. Nu RKC aan de linkerkant met Joachim. Ogenoog oog met zijn centrale verdediger Schenkenveld leeft de bal in bij Amieux. RKC nog altijd. Halverwege de helft van Heracles probeert Jongsleger in balbezit te blijven. Maar dat lukt niet. Het is Thomas Bruns voor Heracles die de bal kan overnemen. En Jongsleger die dan wel probeert de bal te heroveren. Maar daarbij trekt hij een beetje aan het shirt van Bruns. Waardoor de vrije trap voor Heracles is inmiddels ook eens genomen. Nu de bal bij Rosheuvel aan de rechterkant. De man die de voorzet gaf waar de 1-0 voor Heracles uit voortkwam. Rosheuvel nu weer de voorzet. Nou, Oet, kan hij, kan hij schieten? Nee, nee, nee. het is net niet Oet. Die wel probeert de bal nog te beroeren. Maar het is Kenny van Hoevelen. Centrale verdediger die zijn debuut maakt vandaag in de Eredivisie. Hij speelde wel door de week ook al in de Beker. Maar de verdediger gehuurd van Mechelen speelt nu voor het eerst in de Eredivisie. Kan daar nog net tussen zitten, waardoor die kansen op niks uitdraait. Nu Herakles halverwege de eigen helft. Opnieuw in het bal Heracles Herakles wat de laatste vijf minuten toch iets vaker naar voren gaat weer. Nu aan de linkerkant met Linsen. Veel ruimte voor Linsen. Wordt hem ook gegeven door Van Hoevelen. Linsen nog altijd. Rans Saskoet Linsen trekt naar binnen. Kan schieten. Linzen en de goal van Brian Linsen. 2-1 voor Herakles. Maar Linsen krijgt zo ontzettend veel ruimte. Pakt de bal op rond de middenlijn. En mag gewoon doorlopen van, uh, van zijn directe tegenstander Kenny van Hoevelen. Die blijft achteruit lopen. En Linsen denkt nou oké okay, jongen als jij dat doet dan loop ik toch gewoon door. Dat doet hij ook. En uh, Rand van de Safdie trekt hij goed naar binnen Linsen. En schiet de bal keurig achter Jan Seda. Waardoor uh, Herakles na bijna 40 minuten voetbal hier tegen RKC op een 2-1 voorsprong komt. Doelpunten vliegen om je orde. in Alkmaar ook, Ronald? Nee, 1-1 uh, nog altijd na 39 minuten. Uh, AZ even met 10, omdat uh, Roy Berens uh, geblesseerd is. Uh, Willems is daar de oorzaak van. Berends werd eigenlijk weggestuurd. Stond aan de rechterkant van het grasopgebied. Schoot ook wel, schoot die bal naast. En toen kwam Willems nog even inglijden. En dat deed erg veel pijn bij Berends, Die inmiddels is opgelapt en weer in het veld is. Zodat het weer 11 tegen 11 is. 1-0 dus door 4Gever. 1-1 door Depay. Met een goede vrije trap. De PSV krijgt langzaam maar zeker wat, wat meer controle over het duel. Krijgt langzaam maar zeker het gevoel dat het hier in Alkmaar dominant kan zijn. Hielje Mark in de as van het veld vindt hij. Park, meter of 10 weg bij het grasopgebied. Park zoekt de linkerkant op. Daar is ook Matast daar toch niet te zijn. Geeft nu een voorzet. Ja, die bal wordt nog aangeraakt door Johansson en gaat over de achterlijn. En dus een corner voor PSV. De Pai uiteraard de man die die corner gaat nemen. De centrale verdedigers Hendricks en Bruma gaan zich nu in het op gebied voor Esteban melden. Veel lengte dus, want ook Matavs is daar en natuurlijk ook Toyvonen. Vertegenwoordigen allemaal veel lengte namens PSV in afwachting van die corner van Memphis de Pay. Esteban praat met de verdedigers. De PSV'ers komen inlopen. Nu moet de keeper zelf komen, maar Bruma daar gaat die bal naartoe uiteindelijk bij de tweede paal, maar die kopt wat ongelukkig, kopt hem over de achterlijn en Esteban heeft dan de rust weer te pakken en kan hem spelen naar Nick viergever maak er dus van de goal en ook nog eens een keer de man die weer eens een keer centraal mag spelen, omdat Wuitens vanwege een beeldspierblessure ontbreekt, is Gorter in het elftal gekomen en speelt viergever nu centraal en Gorter zijn eerste minuut eigenlijk pas dit seizoen als ze linksachter van AZ. Hij mag nu ingooien want de bal is over de zijlijn gegaan, viergever, het kan naar Gouwleel, Leeuw zou naar Johansson kunnen spelen en PSV ploot zich nu wat terug rond... Uh de eigen helft met Matas als meest vooruitgeschoven man. Maar nog niet van zins om druk te gaan zetten op die achterste vier. Nee, het middenveld wordt eigenlijk vastgezet. En dus is het nu kijken geblazen voor Gouweleeuw. Openen kan naar Martens. Die heeft zich vrijgelopen aan de linkerkant. Maar die bal is zodanig lang onderweg dat Brunet daartussen zit met het hoofd, de rechtsachter van PSV. Martens mag ingooien. Dat doet hij halverwege de helft van PSV. Dat doet hij kort naar Gorter. Vervolgens krijgt Martens de bal terug en moet hij op zoek naar een creatieve oplossing. Het gaat uiteindelijk via Gouweleeuw en Hendriksen terug weer naar de centrale verdedigers, die dus eigenlijk weer daar zijn, waar ze een minuut geleden ook waren. PSV, dat weer uh, terug gaat naar uh, de eigen helft, en nu uiteindelijk ziet dat viergever gaat openen richting, richting wie? Goedelje. In, uh, ja, in het penaltygebied, in het uh, strafstopgebied, rond de penaltystip. Daar valt die bal ineens, maar daar had Jeroen Zoet al op gerekend, heeft hem te pakken, en kan hem nu gaan uitgooien naar een van zijn verdedigers, die daar klaar voor staan, waren het niet, dat uh, Johansson, en dan bedoelen we de spits Johansson, uh, daartussen staat eigenlijk, en dus moet Zoet nu kiezen voor een lange bal. Komt terecht op het hoofd van Hendrikse. Berens heeft weinig schade ondervonden uiteindelijk van die actie van Willems. Terug naar Johansson, de rechtsachter. Bal weer naar die andere Johansson, Martens. En die stuurt, ja, wie de diepte in, helemaal niemand. Want Bruma heeft uiteindelijk vlak voor eigen om op gebied die bal te pakken. Terug naar Jeroen Zoet. We gaan richting de rust. Nog 3,5 minuut. Twee goals gezien. Eerlijk verdeeld. 1-1. Linsen mocht wel heel veel in Waalwijk, Arman. De aanvallers van Heracles mogen sowieso heel veel vandaag in Waalwijk. Stand 1-2. Voorsprong dus voor Heracles tegen RKC. En RKC zit te schutteren achterin. Vooral die Belgische verdediger Van Hoevelen. Die fout op fout stapelt. Ook al bij de 1-0 in de fout ging. Bij de 2-1 net dus ook. En net weer een kans weggaf aan Linse Die nu op de vuisten schoot van keeper Seda. RKC dat nu probeert te koppen. Via Joachim in het strafschopgebied. Maar die kopt voorlangs. Waardoor Heracles nog altijd leidt met 2-1. Dat is een terechte voorsprong na bijna 43 minuten voetbal vooral dus omdat de verdediging van RKC zoveel fouten maakt. RKC dat nu Herakles bedoel ik dat nu de doeltrap mag nemen via aanvoerder Remco Pasveer. Die neemt daar alle tijd voor als er nog maar een paar minuten over zijn tot de rust. Heeft de bal inmiddels genomen. Pasveer naar de linkerkant waar Davidson in balbezit komt. Heeft de bal gespeeld op Linse rond de middenlijn. Davidson krijgt de bal terug en dan is er weer opnieuw heel veel ruimte voor Herakles. Maar uh, Davidson weet die niet helemaal te benutten. Gaat dus terug naar Linse. Linse die dan even Tavares opzoekt de middenvelder. Kan hij daar langs Nee, hij levert in bij Davidson. Davidson. Linsen krijgt de bal terug. Linsen in het strafgebied. Linsen kan niet weer schieten. Linsen schiet. Maar nu tegen Van Hoevelen op. Die, de bal gaat daardoor, rolt over de zijlijn. Lijkt het inderdaad waardoor de. Ingooi wel genomen mag worden voor Herakles. Is inmiddels gebeurd aan de linkerkant. Lange bal naar voren, maar via een RKC rug. Volgens mij is dat de rug van de rechtervleugelverdediger Mitch Appau. Gaat die bal opnieuw over de zijlijn en mag Herakles weer ingooien. Via Brian Linsen. De man dus die de net de 2-1 op het bord bracht voor Herakles. Wordt een verre ingooi van Brian Linsen. Alles in iedereen nu in het stadschopgebied van RKC. Ingooi is daar. Kan daar doorgekopt worden door Rienstra. Nee, dat lukt niet. Heracles, RKC verdedigt uit. Nu dan misschien een counter als Joachim in balbezit kan komen. Maar Jeroen Sanders vindt dat er een overtreding is gemaakt. Halverwege de eigen helft van RKC op verdediger van Mosselveld. Waardoor de vrije trap na bijna 44 minuten voetbal hier in Waalwijk door RKC genomen gaat worden. Eén minuut dus nog tot de rust. En RKC staat achter tegen Heracles met 2-1. Slotfase eerste helft in Alkmaar, Ronald. Wel bezit voor AZ bij die 1-1 stand. Anderhalve minuut nog te spelen. Johansson rechtsback nog op eigen helft. De Pai gaat er. zoiets doen als ze nou schijndruk zetten. Dan Johansson maar weer heel snel terug naar de centrale verdedigers. En in dit geval uh, het aanspelen nu van uh, Johansson de spits. Die helemaal uh, is weggezakt. En zich aan de linkerkant ophoudt. Nu de diepte zoekt. Als Gorter dat ziet kan die gevonden worden. Ja daar gaat hij. Die bal uh, lijkt aardig maar is uiteindelijk te hard. En Jeroen zoekt pakt hem. En heeft dan net één voetje denk ik buiten het op gebied. Maar uh, voldoende binnen het SAS op gebied gebleven, om te voorkomen dat Kuipers fluit. Hij geeft en dat bedoel ik dus soet, bal weer aan Bruma. We gaan dus richting de rust. Bruma, inspelen van Park, maar die wordt wel heel fel op de huid gezeten. Te fel vindt Kuipers, door Donnie Gorter. En dat vindt Park ook, want die blijft even geblesseerd liggen. Het bemoedigende tikje van Gorter voor de Zuid-Koreaan. En dan nog de vrije trap die PSV mag nemen. Nog 30 seconden. Stijn Schaars. Schaars speelt naar Hendricks. Nog altijd centrale verdediger bij PSV. Daar zit men niet heel dik in in die centrale verdedigers. Het zorgt er zelfs voor dat er vanavond Hortjoer Hermansson, een 19-jarige IJslander, op de bank zit. Omdat Rikiek geblesseerd is. Omdat Jurgensen geschorst is. En omdat Menno Koch, ook al een centrale verdediger uit de eigen jeugd, ook al een blessure heeft opgelopen. Wat dat betreft zijn de centrale verdedigers schaars. Schaars zelf is er overigens wel. Balbezit nu voor Martens. Aan de linkerkant zal de laatste aanval worden van de eerste helft. Zo lijkt het. Martens kan niet verder naar voren. Moet terug naar de as van het veld. Een minuutje wordt erbij getrokken. Allemaal vanwege de blessure van Willems. Al na een paar minuten. Berends nu met een voorzet vanaf de rechterkant. Waarom nou zo hard? Als er twee man naar de eerste paal komen. Dat is toch een, uh, ja, een soort voetbalwet. Dat een spits in elk geval bij een voorzet van de zijkant uh, naar de eerste paal komt. Dat deed Johansson ook prima. Maar die bal van Berends is zo, zo veel en veel te hard. Dat AZ daar niks mee kan. De uitverdediger van PSV verdient overigens ook de schoonheidsprijs niet. Want Die bal is over de zijlijn gegaan. En dus mag Gort er nog ingooien. Doet dat richting Johansson. Wil het lichaam gebruiken. Maar Brenet gebruikt het lichaam beter. En die verovert de bal nog één keer diep dan richting Matas, Maar uh, de vlag omhoog voor het buitenspel van Matafs. Vrije trap kan AZ nog nemen, want die uh, minuut is nog niet helemaal om. Het gaat weer naar achteren, naar Gouweleeuw, naar Viergever en zo. Kijken ze allemaal naar Kuipers. Kuipers kijkt naar uh, zijn assistent. Die geeft zoiets aan van nou, het is uh, zo goed als over, Björn. Je kunt zo gaan fluiten. Nog één keer rondspelen dan van uh, AZ achterin. Gouweleeuw, nee, die gaat geen risico meer nemen. Weer terug naar Viergever. Kuipers doet er goed aan. En dat doet hij nu, ja, om voor de rust te fluiten. Na 45 minuten is het 1-1 bij AZP. En in Waalwijk is het al uh, enige tijd rust. Rust dan daar RKC Heracles 1-2. Voor de elfde keer in haar carrière werd Marianne Vos wereldkampioen. In Florence behaalde ze haar derde wereldtitel op de weg... door op de slotklim aan te vallen en de concurrentie voor te blijven. zij degene die hier wint, is ook echt de allerbeste. Nou ja, dat, dat is nu wel gebleken, uh, Nou, ja, goed. Uh, dan wil je dan graag zelf zijn, inderdaad. Maar ja, er waren een hoop sterke uh, Rensers vandaag. En uh, ze hebben het ons ontzettend moeilijk gemaakt. De Italianen hebben veel aangevallen, de Amerikanen. Uh, nou ja, dat, dat wisten we, of tenminste dat verwachten we van tevoren. En uh, nou ja, we hebben daar denk ik goed op geanticipeerd door zelf dan niet te gek te doen en te proberen met zoveel mogelijk de, de finale in te gaan en, uh, en nou ja, pas offensief te zijn wanneer, uh, wanneer nodig. En uh, ja, dan was het natuurlijk heel fijn dat Anna mee zat in de laatste rondes, maar daarvoor hebben wij eigenlijk uh, weinig hoeven doen. Op een gegeven moment kom je in de finale in de kopgroep met vijf te zitten, hè? Uh, maar dan komen Longo Bergini en Kudetso nog terug. Hoe penibel is het geweest wat jou betreft? Nou, dat zij terugkwamen was, was niet echt penibel. Uh, ik, ik heb Anna gevraagd vanaf uh, of in die afdalingen uh, wel op kop te rijden, maar niet vol gas. Omdat dat zonde van de energie zou zijn. Omdat uh, ja, die anderen die waren gelost op de klim, die gaan dan op die klim uh, niet zomaar het verschil uh, maken. Dus daar was ik niet zo heel bang voor. Maar uh, ja, toen er eerst uh, drie Italianen zaten en twee Nederlanders, dan... Uh, ja, dan... Moet je, wel, moet je wel even tactisch, uh, tactisch gaan kijken. Maar ik wist dat Anna heel sterk was. En ik voelde me ook steeds beter gedurende de wedstrijd. En wist jij ook al gedurende, gedurende de wedstrijd dat jij die laatste klim, dat kleine, korte, felle ding. Dat je daar het verschil kon maken. Dat je daar beter zou zijn dan de rest. Ja, nou, dat, dat was ook wel mijn idee van tevoren. Maar het werd eigenlijk gedurende de wedstrijd steeds duidelijker. Dat die uh, langere klim mij iets minder lag. En dat, uh, dat ik daar het verschil niet zo makkelijk zou kunnen maken. Maar dat die klim, dat ik daar wel, wel weg zou kunnen komen. Nou ja, en dan is het ook, is ook ideaal. Omdat je dan uh, nog maar een paar kilometer naar de finish hoeft. Ja, en dan krijg je er nog wel twee achterjaren in die paar kilometer. Het verschil wordt nooit echt groot. Heb je gevreesd? Ja, ja. En dat doet zo ontzettend pijn. Maar ja, je weet dat het ook bij die anderen ook pijn doet. Maar, dan maar die zijn met z'n tweeën. Ja, nou ja. Nou ja, goed. Uh, ik, heb, ik heb niet meer getwijfeld. Ik heb natuurlijk, je denkt niet omkijken, niet omkijken. Maar je wilt toch af en toe het verschil zien. Ik zag ze ook niet echt dichterbij komen. Um, maar het is moeilijk inschatten. En die laatste 1,3 kilometer vanaf de laatste bocht is, uh, voelt dan ook nog heel ver. Het was een ontzettend mooie vrouwenkoers vandaag. Hè? Heb je dat wel gerealiseerd terwijl je op weg was naar die overwinning? Goh, nou ik heb uh, gerealiseerd dat het heel zwaar was. Dat voornamelijk. Maar het is natuurlijk heel mooi als je, als je gewoon een, een mooie koers kunt neerleggen. Dat, uh, ja, dat, dat wist ik en uh, dat... Dat doen we het hele jaar door, maar het is dan gaaf als je dat op de ook kunt laten zien. Ladies and gentlemen, may we have your attention voor de playing van de nationale anthem of the Netherlands. Steven Daalboud nog met de nieuwe wereldkampioen uh, op de weg... bij de vrouwen Marianne Vos praten. Een primeurtje vanavond in de Galgenwaard. Daar wordt voor het eerst in de Eredivisie gebruik gemaakt... van doellijntechnologie. Het holkaai-systeem dat we kennen van bijvoorbeeld tennis en hockey... kan worden ingezet om te bepalen of er gescoord is of niet. Voorafgaand aan de wedstrijd moesten scheidsredden natuurlijk wel even testen... of het systeem goed werkt. Edwin Cornelis was erbij. Het is twee uur voor aanvang van de wedstrijd. De FC Utrecht Rode JC als de scheidsrechter en de rest van het arbitrale kwartet het veld betreedt. Makkelie met de bal in de arm. We gaan eerst met de bal naast het doel. Dat het systeem herkent dat het geen doelpunt is en dat hij dus naast is gegaan. En net als een assistente heeft hij een mooie rood horloge om de pols. Dus Ik ga hem hier langs de paal halen en het horloge geeft geen doelpunt aan. Dus op dit moment klopt het dat het systeem werkt. En dat u dus aangeeft dat het geen doelpunt is. Raymond van Menen is de projectleider als het gaat om de doellijn Technologie in Nederland. Hawkeye dus. Maar hoe werkt het nou precies? Um, er hangen in het stadion zeven camera's die elk een doel in de gaten houden. En op het moment dat de bal het doellijn passeert geeft het systeem aan, doelpunt of niet. Ja. En wat gebeurt er vervolgens met die camera's? Wordt er een soort van vanuit verschillende hoeken bekeken hoe de bal valt? Ja, er wordt van verschillende hoeken wordt dat bekeken. Zodat de bal op elk moment, op elke wijze kan worden getraceerd door het systeem. Om daarmee ook uit te sluiten dat als de bal bijvoorbeeld door een keeper of verdediger... Wordt, uh, het zicht wordt belemmerd, dat hij toch in, uh, in beeld komt. Wat ik nu ga doen is, ik ga nu de bal binnen het doel over de lijn halen. En dan zou dus zometeen het horloge het signaal moeten aangeven dat het een doelpunt is. Dus dat gaan we even beoordelen. U ziet nu, de bal gaat over de doellijn. En het horloge geeft ook heel duidelijk goal aan. Er zit ook een, een trailsignaal op. Dus het kan niet gemist worden. Mocht het zo zijn dat ik het mis, dan is altijd nog mijn twee assistenten en de vierde man ook. Die een horloge draagt en die kunnen mij daar dan op attenderen. Gijs de Jong is de manager competitiezaken van de KNVB. Um, hoe gaat het uiteindelijk worden toegepast, dit, dit Hawkeye-systeem? Uh, bij welke clubs, welke stadions? Ja, we beginnen nu bij FC Utrecht met een, uh, met een tiental wedstrijden. Daarna gaat het systeem naar Rotterdam uh, voor de bekerfinale. We zullen nog een aantal competitiewedstrijden meenemen. En daarna gaat het door naar Amsterdam, waar we het hopelijk zullen gebruiken... rondom de oefenwedstrijden van het Nederlands elftal. En het eigenlijk ook klaar staat voor de, voor de start van het uh, volgende seizoen... voor de Joon Kruijfschaal. Heel marginaal, dus eigenlijk de toepassing. Hè? Waarom is dat? Nou ja, omdat er ook veel kosten aan verbonden zijn zeg maar, om, uh, om het te verplaatsen. Hè? Want het moet weer opnieuw geïnstalleerd worden, opgehangen worden, getest worden. Uh, dus daar zitten uh, vrij behoorlijke kosten aan. En zeg maar, ons budget is beperkt. Vijf ton hè? Ja, dus uh, voor twee seizoenen. Dus, uh, ja, dus we hebben daar keuzes in moeten maken. Wat wel betekent dat als je het echt wil doorvoeren en bij alle wedstrijden wil toepassen, dat het een heel kostbaar grapje wordt. Ja, dan heb je het over grotere bedragen. Vandaar dat we ook heel goed kijken naar wat de toegevoegde waarde is voordat we een definitieve beslissing nemen. Volgende test die ik ga doen, ik ga de bal gewoon in het doel gooien. We hebben hem nu gewoon bewogen over de doellijn. Kijken of dat hij hem ook pakt als ik hem in het doel gooi. Ook nu zien jullie dat het horloge aangeeft dat het een goal is. Hoe is het eigenlijk voor u als scheidsrechter? Zo'n ja, première eigenlijk met die doellijntechnologie. Zeker. En uh, we zijn er als arbitrage ook heel erg blij mee. Want het is natuurlijk een extra hulpmiddel. Het helpt ons. Het maakt het spel eerlijker. Uh, we willen natuurlijk alles zien. Ja. Maar ja, we zijn ook mensen en uh, ja, we kunnen gewoon niet altijd alles zien. Verwachten u nou ook dat u er veel gebruik van moet gaan maken? Ja, dat zal de komende tijd zich natuurlijk uitwijzen. Ja, het is bekend dat het natuurlijk niet zo heel vaak voorkomt... die ballen bij een doellijn. Maar het kan wel heel cruciaal zijn. Hè? Het kan de score beïnvloeden... en het kan ook zomaar internationaal voetbal voor een club betekenen. Ik volg op dit moment als videoschijzerachter het linker scherm. Buiten het veld, in een zaaltje... geeft de projectleider Raymond van Meenen nog een andere demonstratie... daar waar het gaat om videoreferee. Dus u kijkt naar het linkerbeeld. Daar wordt een overtreding gemaakt. De vraag is, is dat te binnen of te buiten? Dan ga ik kijken naar het scherm wat het beste beeld geeft, dat is dit scherm. Dit is het moment. Het beeld wordt teruggedraaid en vervolgens weer vooruitgespoeld. En hier is duidelijk te zien dat de overtreding buiten het gebied heeft plaatsgevonden. Meneer de Jong, we horen dus dat er ook geëxperimenteerd wordt met de videoreferee. Dus ook voor andere spelsituaties. Hoe groot is nou de kans dat dat daadwerkelijk de toekomst gaat worden, dat het gaat gebeuren? Ja, dat, dat is lastig in te schatten. Hè. Tot op heden is de IFAP, zeg maar, de Internationale Spelregelcommissie, vrij terughoudend geweest met ruimte bieden. Uh, maar goed, uiteindelijk is deze beslissing er ook gekomen. En, en je ziet toch dat er steeds bij verkeerde beslissingen, hè, dat steeds meer publieke verontwaardiging ontstaat. En hoe meer die er is en hoe meer mogelijkheden er zijn, des te groter de kans wordt. En uh, ik heb er een goede hoop op dat je, als je over een traject van vijf tot tien jaar kijkt, dat we dan echt wel een stuk verder zijn. De bal ligt nu nog op de lijn, dus nu zou hij ook geen signaal mogen geven. Dat doet hij ook niet. Nu is de bal geheel over de doellijn. En zoals u ziet, geeft hij nu ook het signaal goal aan. Want vandaag FC Utrecht tegen Roda. Wat denkt u? Gaat u naar het horloge kijken vandaag? Zeker. Het zou ook echt heel mooi zijn als het vanavond gebeurt. We hopen er eigenlijk ook... allemaal stiekem een beetje op. U hoopt op een curieus moment. Nou ja, inderdaad. Nou, wel dan over een doelpunt, ja of nee. En geen andere zaken, want daar hebben we het systeem niet voor. We worden een bijdrage van Edwin Cornelissen. Bas Tiggelen zit daar in de Galgwaard. Wel leuk dat ze dat stadion hebben genomen, Bas. Want Utrecht scoort het minst in de Eredivisie. Nee, nee, ja, zes goals. Maar misschien nu veel meer. Dat zou maar zo kunnen. Dat ze eigenlijk al op zestien goals hadden moeten staan. Dat we ja. daar pas vanavond achterkomen. Laat ik meteen de gelegenheid te baat nemen. Om de mensen te vertellen over het gegeven. Dat dit niet de enige daverende primeur en noviteit is vanavond in de gewaard. Deze doellijn technologie. Maar dat vanavond ook voor het eerst in de Galgenwaard de mensen als ze dat zouden willen de beschikking hebben. Over de Frikandel XXL. Ja, dat is ook belangrijk. 35 centimeter lange Frikandel. En tot slot met nummer 22, Steve de Rieden. Geen vragen meer hoor ik. Nee, nee. De opstellingen de of zo? Of zo van ja. van oh, ik denk, we gaan nog uh, doorkletsen over de Frikadel, maar... Nee, daar zou, ik, daar zou ik geen moeilijke Z vragen over durven stellen. Omdat oh, ik niet okay, weet of ik de antwoorden weet. <laughs> goed zo. Er zit in de opstelling van beide ploegen niet zo heel veel uh, gekkigheden. Bij Utrecht is, en dan vergelijk ik het maar met de wedstrijd tegen Feyenoord, de laatste. De competitiewedstrijd uh, Mortenson er niet bij, maar is Van der Gun wel weer terug. Die viel toen in in de Kuip. Dat betekent dat uh, Toornstra eigenlijk weer uh, wat uh, naar achter is gezakt, een halve linie. En dat Van der Gun het voorin met Steve de Ridder moet gaan uitzoeken. Dat is voor Utrecht wel plezier, omdat Van der Gun nog altijd wel gebleken is een handig bindetje te zijn. Wat overige is eigenlijk het elftal hetzelfde gebleven. Bij Roda heeft men niet de beschikking over de rechtsback, want die is nog wel eens geschorst. Zelfs als hij tegen amateur speelt. tegen Rijnsburgse Boys, dan wordt Dijkhuizen nog het veld uitgestuurd. Dat is allemaal tamelijk onhandig. En dat betekent dat Southuin, Arnoud Southuin Dune, zoals deze officiële Belg helemaal heet, nu weer rechtvleugelverdediger Vleugelverdediger is. Neem is weer spits. Dat is ook nog wel eens de moe'sje zoals in de beker. Maar in de competitie is dat toch. Nog... In ieder geval neemet geweest omdat de moes natuurlijk geschorst was. En die staat er ook vandaag. De moesje wel op de bank. Met een Utrecht verleden hoor je er dan bij te zeggen. Zoals dat geldt voor Kali. Benieuwd hoe de mensen op hem reageren. Want hij ging hier uit de Galgenwaard weg. En daar was er al niet zo over te spreken. En omgekeerd geldt dat natuurlijk voor Willem Jansen. Die jarenlang bij Roda speelde. En vanavond het shirt van Utrecht draait. We zullen natuurlijk wel die Hawkeye in de gaten gaan houden. Want dat is een noviteit. Dat is aardig om te zien. En we hopen eigenlijk maar dat er een moment komt. Waarbij dat apparaat, dat systeem ook uh, zijn waarde kan bewijzen, want je kan dat systeem natuurlijk tien keer testen, maar als er geen bal in de buurt van dat doel komt, wel of niet over de lijn, ja, dan heeft dat allemaal niet zoveel zin. Spannende wedstrijd op het middenveld, hè, wordt het vanavond. 0-0, ja, geen <laughs> kans voor de goals, prima. Oké. Okay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 Hall Oates met Rich Girl. We gaan naar de tweede helft in Waalwijk. RKC Herakles, Arman Afsaroglu. Tweede helft net in gang gezet door scheidsrechter Jeroen Sanders. Herakles leidt dus met 2-1 tegen RKC. Herakles heeft gewisseld. Simon Chommer is in het veld gekomen. Hij vervangt Kwame Kwanza. Chommer die vorig seizoen nog voor Vitesse speelde. Maar opgepikt dus nu door Herakles. Chommer nu ook in balbezit voor het eerst rond de middenlijn. Speelt de bal even breed op Ben Rienstra... Even rustig naar achteren gespeeld door Riesta. Waar Milano Koenders nu in balbezit is. In de linkerkant, Davidson. Heracles tikt de bal even rustig rond aan het begin van die tweede helft. Herakles dat dus op voorsprong kwam. Door doelpunten van Oet en van Linsen in de eerste helft. Allebei tot stand gekomen door fouten achterin bij RKC. Twee fouten van Kenny van Hoevelen, de Belgische verdediger. Die dus flink de fout in ging. Maar wel nog steeds op het veld staat hoor, gewoon in die tweede helft. Nu misschien een gevaarlijke situatie voor Heracles. Maar daar kan niet, Spits Oet, in balbezit komen. Waardoor Jan. Ceda, Tsjechische doelman van RKC, de bal rustig kan oppakken. En aan de eerste aanval voor RKC kan gaan beginnen in die tweede helft. Joachim, de spits, kop door op Kastelen. Maar die komt niet in balbezit, want het is Schenkenveld die er onderschept. RKC heeft de bal nu wel weer heroverd. Maar uh, buitenspel is dat uh, volgens uh, arbiter Jeroen Sanders. Waardoor de vrije trappen nu uh, genomen mag gaan worden door, uh, door RKC. Halverwege de eigen helft. RKC, ik heb de ploeg een paar keer zien voetballen dit seizoen. En de ploeg heeft één probleem. En dat is Spits Joachim. Die krijgt per wedstrijd 5, 6 opgelegde kansen. Hij heeft er nu ook alweer 3, 4 gekregen. Maar hij benut er gewoon te weinig. Hij staat wel op drie goals nu. Hij schoot er in de eerste helft ook eentje in voor RKC. Maar hij mist zoveel kansen dat RKC er maar niet in slaagt om wedstrijden te winnen. En dat is toch een uh, problematische situatie voor de ploeg van. Van Erwin Koeman. Herakles dat nu een vrije trap krijgt. Toebedeeld door Sanders. halverwege de eigen helft. Die is inmiddels genomen aan de rechterkant. Schenkeveld nu. Speelt even terug op zijn doelman. Die dan met de lange bal naar voren komt. Maar die bal die eindigt in land Waardoor RKC kan overnemen na 47 minuten voetbal hier in Waalwijk. En Herakles nog altijd leidt met 2-1. En ook in Alkmaar zijn ze begonnen in de tweede helft. Dat is van de Gier. Met een wijziging bij AZ. 1-1 stand. Met Elm nu in plaats van Hendriksen op het Alkmaarse middenveld. En balbezit voor diezelfde Elm. Vrovert de bal. Op park en dan houdt AZ dus de bal met Gorter aan de linkerkant. Achtervolg nu door diezelfde park. Gorter, aardige beweging. Maar komt niet langs Brunet. En Brunet heeft hem vervolgens te pakken. Gorter blijft liggen. Geblesseerd. En Brunet denkt, nou ja, laat ik dan maar even die bal uitspelen. Want je weet nooit wat er met Gorter aan de hand is. Leek eigenlijk niet zo heel veel aan de hand. Alsof hij een poor in zijn gezicht heeft gekregen. Of dat hij een beetje ja, ongelukkig terechtkomt. Ik geloof dat het het laatste is. In elk geval is een blessurebehandeling wel noodzakelijk. En dus ligt het spel hier even stil in Alkmaar. Na bijna 47 minuten 1-1 stand. De paai maakte gelijk nadat uh, Viergever aanzet op voorsprong had gezet. Ze zijn in Utrecht begonnen, Bas Tiggeler. Ja, nog even over die frikandel. De trainer van de <laughs> tegenstander heet ook nog Brood. Dus het is eigenlijk wel een hele bijzondere avond. 0-0, anderhalve minuut zijn we onderweg in de gewaard. Als, uh, ja, uh, als Ruiter, de doelman van FC Utrecht, een doeltrap mag gaan nemen. Nog weinig uh, schermutselingen. Er is een doeltrap die naar de linkerkant verdwijnt. En dat betekent dat Bulthuis de enige een beetje die moet uitkijken vanavond de lucht in gaat. Die kopt de bal ook wel door. Waarom zeg ik dat? Bulthuis staat nu al op vier kaarten. Dat zijn er dan drie van dit seizoen. En eentje die hij nog meenam... Van het einde van vorig jaar. Dus zou hij een gele kaart krijgen, is hij al geschorst. En de volgende wedstrijd van Utrecht, dat telt hij wel, is uh, in Amsterdam tegen Ajax. Dus daar zal Bulthuis toch bij willen zijn, mag je aannemen. Ajoep heeft de bal. Die heeft hij meegegeven aan De Rijk. Achter wiens naam nog een piepklein vraagtekentje stond, omdat hij licht geblesseerd was. Maar hij kan spelen. Paas naar de ridder, die wil de bal verlengen. Dat lukt niet. Kali neemt over. Dat betekent dat de eerste kleine fluitconcertjes er al komen. Dan zal hij zich vanavond maar moeten laten welgevallen. Want dat zal niet veranderen, denk ik ook. Ajoep, je mag in zekere zin zeggen, zijn plaatsvervanger in het elftal van Utrecht kan de aanval van Roda onderscheppen en onschadelijk maken. En via Bulthuis mag Utrecht nu zelfs in de vooruit. Bulthuis loopt de middenlijn over, geeft een prima paas naar Or... aan de linkerkant van het veld. Tjoen moet verdedigen, die zet het sterke lichaam ertussen. En dat is afdoende om de aanval van Utrecht daar te onderbreken... en een doeltrap mee te geven aan de Poolse keeper van C. Kurto. Je zei het al, Utrecht heeft veel moeite gehad met scoren in dit seizoen pas zes keer... Dat is toch wel heel erg weinig. Na zeven wedstrijden in deze competitie kan Buur. En ADO maakte er ook pas zes. Dat zijn de ploegen die het minste goals maakten. Met dan de aantekening dat ADO een wedstrijd natuurlijk minder gespeeld heeft. Want die inhaalwedstrijd tegen Vitesse nog te goed heeft. Hoe dan ook. Het is 0-0 na drie minuten in de gewaard. En de doellijntechnologie hebben we nog niet nodig gehad. We gaan naar Baalwijk, RKC inraak, man. Nog steeds de voorsprong. 2-1 voor Herakles. RKC dat wel een vrije trap mag gaan nemen. Halverwege de helft van Herakles. Zonder Duits gaat achter die bal staan. Het is aan de rechterkant. Halverwege de helft dus, van Herakles kan dus een indraaiende vrije trap worden richting strafschotgebied. Luxemburgse spits Joachim die loopt daar al rond. Probeert vrijheid te krijgen. Duits, daar komt die vrije trap op het hoofd van misschien Andersson. Maar de bal zeilt over alles en iedereen heen. Waardoor pas weer de bal klem vast heeft. En dan snel het spel hervat en Linsen misschien de bal kan krijgen. Daar wordt Hens gemaakt. Lijkt het toch door... Tavares voor RKC. Maar uh, Sanders wuift het weg. Onbegrijpelijk. Want Tavares die gaat ook echt met de hand naar de bal. Maar het uh, is, uh, is niks volgens Sanders. Waardoor uh, Herakles gewoon de bal weer heeft. Via pas weer heeft een uh, doeltrap genomen. Maar uh, dat is geen slechte, geen goede bal. Waardoor uh, RKC makkelijk kan, uh, kan overnemen. Speel golft even op en neer in de eerste vijf minuten van de tweede helft. Weinig mogelijkheden nog gezien. Nu wel even wat ruimte voor RKC. Met uh, via Tavares aan de rechterkant. Halverwege de helft van Herakles Tavares oog en met Davidson. Gaat naar binnen. Tavares gaat langs Davidson. Speelt de bal dan richting Kastelen. wie komt in balbezit. Kastelen draait handig weg dan. Moet schieten met links. Het slechte been. En hij schiet tegen zijn tegenstander op. Wel Joachim, de afvallende bal. Rand Straks Joachim gaat nu weer naar binnen. Kan die langs te Wierik? Nee, dat lukt niet. Hij gaat dan wel naar de grond. Maar uh, Sanders wuift ook dat weg. De actie van uh, Joachim is volgens hem geen strafschop waard. Na 51 minuten voetbal. Waardoor Herakles uh, nog gewoon een voorsprong blijft staan. 2-1 tegen RKC. We gaan weer terug naar Alkmaar. Wat is er bij jou allemaal aan de hand, Ronald? Nou, laten we beginnen bij waar we gebleven zijn. Gorter, die wat ongelukkig op zijn schouder viel, niet meer verder kan. Dus die was eigenlijk bezig aan zijn aftocht langs het veld, langs de lijn. Is vervangen door Haps, een jongen uit de jeugdopleiding, 20 jaar, die speelt nu linksachter. En vervolgens krijgt Jeroen Zoet de bal en die wil hem naar de linkerkant spelen. En ja, die stort ter aarde, voelt aan zijn lies. Ja dat, is, ja dat is niet best. Ik denk zelfs dat zoet eraf gaat. Ja, de handschoenen gaan, uh, gaan uit. Dat zag het, daar zag het eigenlijk al direct naar uit. Want hij stortte ter aarde, bleef liggen. nou ja De verzorger erbij die is er lang mee bezig geweest. Maar ik denk gewoon dat hij uh, bij het wegtrappen van de bal uh, iets scheurt. Of rekt of in zijn lies. Hij staat wel inmiddels weer. Maar dat betekent dat uh, Titon in het veld gaat komen. En we dus nu al een minuutje of drie, vier niet meer voetballen. Alleen maar blessuregevallen gevallen hebben. Wat dat betreft uh, uh, heeft de medische staf de handen vol. En kunnen de toeschouwers uh, ja, allerlei leuke grapjes gaan maken over het is net de Bermuda-driehoek daar. Dat uh, dat trouwens op gebied van, uh, van PSV. Nou ja, er vallen wel twee slachtoffers in zeer korte tijd. Maar goed, uh, we, hier 1-1. Arma, jij hebt vast veel leuker nieuws. Inderdaad, een doelpunt. Nou, leuker nieuws is het niet voor RKC. Wel voor Herakles, want dat komt op een uh, 3-1 voorsprong. En het is uh, de tweede goal van de Duitse spits, Mark Oet. En het is weer zoveel ruimte die achterin gegund wordt... door uh, RKC aan de aanvallers van uh, Herakles. Het was nu Simon Chommer. De invaller die de bal kreeg en dan een goede paas in huis had. Randje buitenspel zie ik in de herhaling op mijn scherm. Maar de bal komt bij Oet en het mag allemaal van Sanders. En dan staat er opeens geen verdediger meer in de weg. En kan Oet op een meter of vijf van, van keeper Jan Sena die bal moeiteloos in het doel krijgen. Tweede goal dus voor de Duitse spits en het 3-1 voorsprong voor Herakles. Daar komen ze allemaal in de buurt van het doel. Bas Tiggelen, bij jou ook? Nee, nog niet. Uh, totaal nog niet zelfs in de eerste zes en halve minuut. Het enige moment dat even dreigde die kant op te gaan was een aanval van Utrecht. Waarbij op zijn ouderwets Hotse Knos Begonia voetbal er bijna nog voor zorgde dat die bal in de buurt van het doel kwam. Mensen tegen elkaar opliepen. Mensen de bal in de doelmond kopten. Een keeper struikelde over zijn eigen verdediger, Maar uiteindelijk voor Rode allemaal met een sisser afliep. Balbezit is voor de ploeg uit Utrecht via Ayoub, Die zoals tegenwoordig iedere club dat doet als meest teruggetrokken middenvelder tussen zijn twee centrale verdedigers opduikt. Daar dan de eerste... ...ballen naar voren te trappen. En nu geeft hij hem gewoon breed aan de Rijk. Dan heeft het allemaal niet zo heel veel zin. Nou, aan de linkerkant is Bulthuis doorgelopen. Het staat totaal vrij, maar dat ziet bij Utrecht niemand. Bulthuis staat wel met zijn hand omhoog, maar had beter hard kunnen schreeuwen. Gezien het feit dat het allemaal nog niet zo luidruchtig in de Galgenwaard is... ...had dat misschien nog Soelaas geboden ook, maar... Rona kan overnemen, kortstondig, want ter hoogte van de middenlijn is de ploeg uit Limburg de bal weer kwijt. Ook de combinatie die daarop volgt van Utrecht tussen Jansen en oorloopspaak. En dan kan Hupperts voor een counter gaan zorgen. Wat is hij dan snel Hupperts? En wat legt hij die bal dan? Slecht voor het doel. Maar wat verwerkt Utrecht die bal? Nog knulliger via de Rijken, de doelman. En dan komt er nog een kans voor Nemet ook, die eigenlijk al helemaal geen kans meer had hoeven zijn. Hupperts kan zelf schieten, maar doet dat niet. Hij wil de bal voor het doel leggen bij Nemet in de buurt. Bijna loopt de Rijk die bal in zijn eigen doel. Maar zijn inzet, ja, want dat is het eigenlijk, kan nog net door ruiten er worden uitgetikt. Dat zou een eigen golf voor Utrecht zijn geweest. De tweede in de week. Want het overkwam van de Marel in de beker afgelopen woensdag ook al. Maar het blijft Utrecht bespaard. Neem het dus in de tegenstoot of in de nastoot eigenlijk van die aanval, krijgt de bal dan ook niet. Dit is de eerste gevaarlijke kans. De eerste mogelijkheid in deze wedstrijd die dus tot stand komt na een. Vlijmscherpe counter van Roda. Dat opnieuw balbezit heeft via Donald. Halverwege de Utrechtse helft. Donald, waar kun je met de bal naartoe? Een korte 1-2 met pluim. Behoort tot de mogelijkheden. Maar daarmee krijg je de bal eigenlijk breed terug. En die diep dan nu maar de diepte gezocht bij Hubert Aan de rechterkant van het veld zoekt zijn tegenstander op. Gaat er weer op snelheid langs. Or moet de helpende hand toesteken aan Bulthuis. Doet dat overigens naar behoren. En dan wil Utrecht te snel uitkomen. Maar bereikt de paas de spitsen niet. In dit geval was het de ridder die de bal ontving en had moeten... Breed leggen op uh, Cedric van de Gun, maar dat lukte niet. Roda neemt over. Het is 0-0 in de goal na 8,5 minuut. Eerste gevaarlijke moment dus gezien aan de kant van uh, zeg maar de doelman van Utrecht. Het eerste kansje dus voor Roda. De, de koploper heeft het moeilijk in elkaar, maar Roland van der Gier. Met uh, nu balbezit weer voor aanzet. 1-1 stand na 54 minuten. Haps, nieuwe man. Gaat, oh, die gaat schieten. Ja. Nee, die gaat een uh, actie ondernemen. Maar uh, verstrikt zich dan in uh, park. Ja, hij is uh, uit de jeugdopleiding, zo werd hij hier ook aangekondigd. Hij is de vervanger van de ongelukkige Donny Gorter. Die uh, waarschijnlijk iets aan zijn schouderblad of sleutelbeen heeft. Nadat hij wat hard op de grond terecht is gekomen. En die Haps maakt dus een debuut als linksachter. Andere nieuwe man. Dat is wel makkelijk. Nu ook in de bal bezit. Want die mag een doeltrap gaan nemen. Dat is dus Titon. Keeper die bij PSV op de bank zit te verpieteren. Maar nu met de leagues blessure van zoet aan de bak mag. Lange bal van hem bij die 1-1 stand. Komt terecht op het hoofd van Elm. Tenminste dat leek zo. Maar Tafs kopt hem net voor hem door. En kan Park er dan iets mee vervolgens? Nee. Want de bal gaat via Haps over de zijlijn En dan mag PSV via Brenet gaan gooien. Doet dat zo bij het eigen straf. Of bij het gebied van AZ. Hiel je mark, handige beweging. En gaat vervolgens tegen landgenoot Elm naar de grond. Maar geen overtreding vindt Kuipers. En dus kan er uitverdedigd worden via Viergever en via Martens. En uiteindelijk weer terug naar Haps. Dus is er geen sprake van uitverdedigen. Maar meer sprake van balbezit voor AZ. Uiteindelijk wel uh, Gouwe Leeuw met een lange bal naar voren. Maar PSV begon eigenlijk al wat meer te voetballen in uh, het einde van de eerste helft. Kreeg het al langzaam, maar zeker meer een overwicht over AZ. Dat zo goed aan deze wedstrijd begon. Maar wat is teruggezakt? Nou, PSV heeft via de Depay ook gescoord. En zelfs ook nog wel wat mogelijkheden gecreëerd. Dus wat dat betreft zal Philip Cocu niet ontevreden zijn. Over de groei die PSV doormaakt in deze wedstrijd. Maar qua stand heeft de koplopend inderdaad lastig. Nu Berends met een actie aan de rechterkant. Speelt Johansson aan. Johansson ook wat aan de rechterkant. Vervolgens naar Goedelje. Goedelje en Martens weer. En Johansson. Zo spelen alle spelers aan de rechterkant elkaar toe. Vervolgens wordt Toijfone uitgekapt. En is er nu. Ruimte om voor AZ om stappen voorwaarts te maken. Dat kan nu via 4 viergever. viergever Elm Randschrafts op het gebied van PSV. Wil die met een handige voetbeweging Martens de diepte insturen. Maar Brenet zit daar dan uiteindelijk tussen. Bijna 56 minuten gespeeld. 1-1 is de stand in Alkmaar bij AZ PSV. Bij die andere wedstrijd, ook 10 minuten in de tweede helft. RKC Heerkles is het 1-3. En Utrecht en Roda zijn de minuut of 12 bezig. En daar is nog niet gescoord in de galgewaard. Straks nog Pek En Ayers Go Ahead Eagles. Tot dan. De lijn. Oh, hey. Deze week in de perstribune... Govert van Brakan in gesprek met China-correspondent Marike de Vries. Je hebt met veel cultuurverschil te maken... maar ik zeg ook, weet je, het zijn ook maar gewoon mensen die daar wonen. En het werk is natuurlijk ook niet zo heel erg anders. Wielerlegende Katie van Oosterhagen kijkt terug op haar prestaties... En op die van topsporters van nu. Als ik in deze tijd uh, gefietst zou hebben, dan uh, had ik een goede concurrent aan bedenking. Verder een gesprek met schaatster Annette Gerritsen. En in kassie kijken een hoop verbaal geweld. En als je over door gaat zieken, dan kunt die maar een boom in. Of neem gewoon plaats. Morgen om kwart over twaalf op de perstribune. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.